De Rotterdamse woningcorporatie Havensteden heeft meer dan een miljoen euro aan vertrekpremies betaald voor zes medewerkers. Het meeste geld ging naar een ontwikkelmanager. Hij kreeg iets meer dan drie ton mee. Vorig jaar verdwenen bij Havensteden honderd voltijdbanen. De hoge vertrekpremies zijn volgens de corporatie onder meer het gevolg van de leeftijd en het aantal dienstjaren van de medewerkers.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 Veel beveiligingscamera's in Bangkok werkten niet toen er vorige week een aanslag werd gepleegd. En daardoor is het voor de politie moeilijk vast te stellen welke vluchtroute de verdachte heeft genomen. De beelden van de verdachten die er wel zijn, zijn slecht van kwaliteit. Bij de aanslag in het centrum van Bangkok kwamen 22 mensen om het leven.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 weer een week voorbij, luisteraars. Wat gaat het hard, Dolly? Wat gaat het hard? Ja, daar zitten we alweer, hè? Het is alweer een week geleden dat we zo zaten. Ja. <laughs> uh, goedemiddag, ah, goed. luisteraars. Goedemiddag, allemaal. Ja, je moet je kop ook niet in zand steken, Zeker niet als je naar die uh, sculpturen kijkt. Wat zijn ze mooi, hè? Ja, als ze dan om je heen gaan bouwen, dan heb je echt een probleem de komende <laughs> weken, ja. <laughs> ja, want dat zand is erg kleverig, hè? Daar, daar blijf je aan vastzitten als je daar... Uh, is dat zo? Nou, dat weet ik niet. Ja, die kunstenaars zijn weggekomen ermee. Dus. Ja, dat is waar. Ja, dat is waar. Ja, ja, maar het exact. ziet er geweldig uit. En, uh, ah, ik, ik, was er, ik was er in het weekend even. Een hele hoop mensen eromheen. natuurlijk Allemaal foto's maken en filmen. Ja, en, ja, super. ja. ja er gebeurt nog eens wat in Zandvoort. Hè? Zo is dat. Jij ja. hey, uh, gaat voor paal staan hier? Of? Nee, zitten. <laughs> okay. Ik ga paal zitten. Vertel, ja. er, vertel er eens wat meer over. Um, nou ja goed. Iedereen weet natuurlijk dat er straks uh, iets, iets vreselijks boven ons hoofd hangt. Met die 700 uh, windturbines. Oh ja. Van 200 meter hoogte, Of uh -huh. veel te dicht op de kust. Ja. Die we allemaal liever naar Muidenver willen hebben. Maar definitief is dat eigenlijk? Want is er überhaupt nog iets In september wordt het beslist. Ja, okay. Als we uh, 50.000 handtekeningen hebben, mm -hmm. dan, uh, dan kan, het, kan het herroepen worden. Hoeveel zijn er dan, uh, ja, veel te weinig. Ja, uh, ja veel te weinig. Dus, uh, nou heeft Huig Molenaar, de eigenaar van Strandtent 18, heeft een uh, ludiek plan bedacht. Mm -hmm. om uh, hele grote palen in zee te gaan zetten. Ja. En uh, onder het motto: kamp, laat ons zitten. Ja gaan bekende Nederlanders, politici, burgemeesters en wethouders... en bekende Zandvoorters en gewone Zandvoorters... Ja, want bekende Zandvoorters kan ik me nog niet bij voorstellen... maar bekende politici die zich het lot aantrekken van onze kust... hier bij Zandvoort naar Er zijn er die er heel erg tegen zijn, ja. ja. ik weet niet of ze komen. Ze zijn uitgenodigd, heb ik vernomen. Maar ja, er zullen er gerust wel een paar komen... die ook voorstander zijn van het Ermuiden en uh, ja, wij gaan daar als uh, CFM aan meewerken. Wij ja. zijn uh, donderdag uh, is er, is er uh, veel verslag vanaf het strand als het uh, hele evenement gaat beginnen. Gaat het een hele en dag uh, uh, duren? 24 uur gaat het door. Zo. Van uh, 27 augustus is de start om 12 uur. Mensen zitten zes uur per keer op die paal. Ja. Je moet met de ja, touw. Ja. Ik ook. Ja. Ga 6 uur zitten. Heb je zitten. al getraind? Nou, op de vlaggenstok of zo? Ja, op de vlaggenstok. <laughs> ja. Ja. Je zag die hele stok niet meer terug. Maar in ieder geval. Oh. <laughs> uh, uh, wat wou ik zeggen? Ja, dus, dus dan. Nee, het ergste woord: je moet naar boven klimmen, Charles. Oh. En ik zit wat verderop in de week. En elke keer als er 10.000 handtekeningen gehaald zijn... gaat dat platform van die paal omhoog. Oh. Dus je moet steeds hoger klimmen. Ze beginnen op 5 meter. En het is de bedoeling dat we op 12 meter uitkomen. Op hey, maar af, hij staat dus. ook in de branding, die, die paal? Hij staat in zee, ja. Of oh. ja. Ja, ver in zee? Of? Dat weet ik niet. Je moet er niet. natuurlijk wel een beetje droog boven komen. Want anders ben je al ja, klaar nou ja, voor het e, je met nog een Met een bootje kan je gaan, <laughs> toch? Nee, er zit een uh, toilet op, die, uh, op dat platform. Een uh, bed. Oh, het is echt een platform? Okay. Er is echt een platform. Er staat een bedje en uh, er zijn twee stoeltjes. En ik heb gevraagd of oh, je ik... Dus je kan op uh, paal liggen? Ik ga op paal liggen, ja. <laughs> dat, ging, dat ik ging staan of zitten de nee, nee, nee. Nee, nee, oké, okay. ja, want Ik ja. ga lekker relaxen. Ja, ik heb zo'n beeld, zo beeld van paal zitten. Dat echt mensen inderdaad... Nee, het is niet, niet zo'n klein stoeltje. Het is gewoon een behoorlijk platform waar je zes uur lang op verblijft. Ah, oké. Okay. Ja. En ze zoeken nog mensen. Ze zoeken ja. vooral mensen. <laughs> niet om te Tegen zitten. Zeker duiven ook duiven. Ja. Nee, nee, nee, nee, nee, nee. Maar dat, Die paal zitten, die zitten bijna vol. Okay. Er is bijna geen plek meer. Er zijn ah. al veertig aanmeldingen, geloof ik. Okay. Maar Daar ze zoeken ook, zeg mensen zeg maar. die even voor twee of drie uurtjes... Uh, de, de handtekeningen gaan binnenhalen. Want dat is natuurlijk waar het allemaal om draait. En daar zijn nog veel te weinig mensen van. Ja. Dus meld u zich aan, alstublieft. Ik ga straks ook in het regionale nieuws even noemen... noemen uh, welk telefoonnummer uh, mm -hmm. daarvoor beschikbaar is. Uh, al is het maar twee of drie uurtjes. U krijgt dan een speciaal shirt aan en allerlei spullen mee. En in teamverband. Uh, want kijk, het komend weekend is het hartstikke druk. Dan komen er veel mensen met de trein... naar het historisch Grand Prix-evenement. Ja. En ja, als je al die mensen kunt overtuigen om een handtekening te zetten... dan dat kon hoeft het niet, nog wel eens rap gaan. Het hoeft, hoeft gaan. Niet, spe, niet speciaal mensen uit de regio te zijn. Nee, uit heel Nederland mag. Iedereen okay. die tegen de plaatsing is van die hoge windturbines vlak voor de kust... mag, mag ook via uh, de website uh, petitie.nl kunnen ze tekenen okay. online. Je hoeft okay. niet eens speciaal voor naar Zandvoort te komen. Maar goed, er zijn straks hopelijk die 50.000 handtekeningen bij elkaar. Ja. Die moeten dan naar de provincie of hoe moet ik me dat voorstellen? Nou, die gaan Om... naar de Eerste Kamer, naar volgens de eerst... mij. Ja. De tweede Kamer dan. Of Tweede Kamer, ja. ja, ja. ja, ja. ja, ja. En, en dan moeten ze daar aandacht aan besteden, omdat er ja, een bepaalde. Dan moeten ze het gaan behandelen. En ja. anders dan, dan komt. De... Als dat niet gebeurt, ja, dan komen ze gewoon. Ja, maar er is, is nog geen garantie natuurlijk dan dat het niet doorgaat. Of het dat weet ik niet. Weet ik niet. Nee, daar heb ik geen verstand van. Hmm. Nee, ik ga op die paal zitten. Ik vind het best. <laughs> nee, ik, ik heb tot nu toe toch ook mijn best gedaan om, uh, om me in te spannen. Om te voorkomen dat die dingen gaan komen. Want mm -hmm. je moet niet aan de consequenties denken, jongens. Die dat gaat hebben. Ik het heb... is nu al, als je s'avonds op het strand zit. In het, in, in, uh, gezellig, weet je wel, ja. Op, op ja. het terrasje. Ja. Nou, je houdt het niet lang vol. Want? Want het is één en al flikkering van dat windmolenpark... wat voor Noordwijk staat. Uh -huh. En je wordt daar zo door afgeleid. Je kan niet meer genieten van de rust. Uh -huh. Je kan er echt niet meer van genieten. Dat Elke keer trekken je ogen uh -huh. naar die rode flitslampen... die van die windmolens afkomen. En die staan zo verschrikkelijk ver, die dingen. Uh -huh. En deze komen meer dan de helft dichterbij. En, en die, zijn die lampen zijn drie van die vliegtuigen zo of zo. Ja, ja, dat is, dat is, ja. Oh. Ja, die komen hier de, natuurlijk laag over. Nee, het is verschrikkelijk, Charlotte, Echt, ja. het is verschrikkelijk. Ja. Nou, dan hoop ik maar, en dan duimen we maar... dat het allemaal uh, niet doorgaat uh, wat dat betreft. En, uh, nee, dus meld nou, u zich aan niet, als Maar kunnen ze, ze niet nog, nog verder in dat, dat je ze ja, niet Ja, natuurlijk kan dat, maar dat wordt duurder. Ah. Uiteindelijk komt dat neer op 70 cent, 70 eurocent... per persoon, per jaar. Wat, wat, wat je in zou moeten calculeren dan... Om, om dat weer vergoed te krijgen. Dus waar hebben we het in godsnaam over? Terwijl bij IJmuiden ver is nog plaats zat. En daar, daar, daar heeft niemand lasten van. Nee. Daar zal geen dorp van over de kop gaan. Nou, ik, even, ik duim mee, Dolly. Ik zal ook de petitie uh, natuurlijk tekenen. Ja, dat, graag. Uh, maar ja. Ik ga niet op een paal zitten. Uh. Nee, dat hoeft niet. Als duif niet. zit dat ik al genoeg in de dakgoot. <laughs> <laughs> Dit is trouwens uh, een mooi nummer van uh, Carla Bonhoff. All my life. Mooi start bij Zivem Lunds met Carla Bonhof All My Life. Hoe hey, was het het afgelopen weekend hier in Zandvoort? Dolly, hebben we kans dat als we straks Joop van S uh, bellen, dat we nog spectaculaire zaken te horen krijgen? Heb jij zelf iets meegemaakt hier in het weekend... dat je zegt, van, nou, dat was toch wel zo nieuw? Ja, het, het, uh, het buurtfeest hè, in het uh, Oude Rode Pannendorp waar ik woon. Het Oude Rode Pannendorp? Ja. Dat ja, klinkt gebouwterachtig ja. een beetje eigenlijk. Nou, dat, dat, dat, dat is het ook wel een <lacht> beetje. <hè>. <lacht> <lacht> nee, dat is zo'n heerlijke ouderwetse buurt... Uh, met wel veel jonge mensen. Mm -hmm. En uh, ieder jaar organiseren zij een weekend vol festiviteiten. Dan hebben we eerst op zaterdag... Uh, vanaf zeven uh, uur s ochtends de Rommelmarkt. Ja. Die gaat dan door voor een kinder, paar straten. Voor of, of, nee, of? voor grote. Oké. Okay. Ja, die gaat dan door een paar straten en een plein heen. Uh -huh. En dan s'avonds is er een gezamenlijke maaltijd met levende muziek. Barbecue? Dat is het steeds <laughs> geweest. Maar de laatste twee jaar was het een Indische reis. Oh, dat is ook niet buffet. te vermelden. Ja, ja, ja precies. Ja. Was hartstikke lekker. Beetje pittig. Beetje pittig. Ja. Nou ja, voor mij dan, ja sommige mensen dan vonden het, drank, het eerlijk. Dan gaat de drank er weer lekker door, Kijk, toch? precies. Dat is ja, de, de kast moet weer gespekt voor volgend jaar natuurlijk. Zo is dat. Zo en is dan dat. de volgende dag waren er kinderspelen. Allemaal van die opblaasdingen. En een kampioenschap buikschuiven. En heb jij ook daar nog eens gesignaleerd? Nee, ik ben niet buiten geweest. Je bent niet buiten geweest? Erg, hè? Het was zulk mooi weer. Nou, daar heb ik Niels voor al. u. Heb ik ja. spectaculair. Do oh, oh, oh. Dolly is binnen. <laughs> Wal well, in was het was toch je mond zal koekjes eten, <laughs> ja, <laughs> ja. Hey, uh, maar dan uh, uh, zeggen wij hier in Zandvoort, Dolly: I ja. want you back for good. Take that zou ik zeggen. Hè? I guess not time.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 That you came back for good I want you back for good Nou ja, voordat we straks het nieuws krijgen Luisteraars, moet ik dat toch even mijn moeder de vragen, hoor Uit een sprookjesboek geslopen Kan ze voor mijn ruitje staan En zei Graag een kaartje van vijf gulden Voor de film van het is natuurlijk uh, ja Bloem, wie anders, de groep Bloem. Ik heb ze buiten gezet, ik denk even de bloemetjes buiten zetten. Dit is wat zijn. Ze even aan mijn moeder vragen, ik zweer dat ze dat zijn.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 het is toch uit de tijd, meid. Je kunt het ook aan mij kwijt. Even aan mijn moeder vragen. Even aan mijn moeder vragen. Nou, uh, dat heb ik gedaan. En, uh, ze zet, zet de bloemetjes buiten. Dat heb ik gedaan. Ik heb bloem buiten gezet. Maakt niet uit. Ze ging gewoon door met zingen. Uh, luisteraars, voordat we zo dadelijk... naar het nieuws gaan. dat dat duurt nog een, uh, een zes minuten. We kunnen nog twee uh, nummers voor u draaien. Wat dacht u van deze? Een hele mooie. Ik heb zin in alleen maar mooie liedjes vanmiddag. Kon ik maar even bij je zijn. Dat is natuurlijk bekend van Gordon. Kon ik nog maar bij je zijn. Kon ik nog maar even met je delen. Wat zo gewoon lijkt voor zo Zolang het er maar is Was je nog maar even niet. Kon ik nog maar even Cells not bij ZFM Zandvoort met Dolly Tempierik. Ja, lieve luisteraars. We gaan deze week weer starten met het regionale nieuws. En uh, het regionale nieuws is van vandaag maandag 24 augustus. Bij een alcoholcontrole afgelopen weekend in Overveen... ruilden een bestuurster van een auto en haar vriend snel van plaats... Niet dat het veel winst opleverde, want ook haar vriend had een te hoog alcoholpercentage. Beide bestuurders kregen daarom, na een blaastest, een boete voor rijden onder invloed. Agenten hadden het stuivertje wisselen namelijk gezien. De vrouw, een 19-jarige uit Roermond, bleek bovendien geen rijbewijs te hebben... en daarvoor kreeg ze ook een boete. Er waren die nacht meer bestuurders die aan een boete probeerden te ontkomen... door snel van plaats te wisselen met een passagier... Ook zij werden betrapt, meldt de politie. Er, er werden zondagavond en de nacht van zondag op maandag op de Julianelaan 295 bestuurders gecontroleerd. Twee moesten hun rijbewijs inleveren omdat ze te veel hadden gedronken. En één van hen was een beginnend bestuurder. Deze had 1,6 promil in zijn bloed, meer dan vijfmaal maal het toegestane van 0,2 promil. Een geparkeerde auto is maandagochtend in vlammen opgegaan in de Europawijk in Haarlem. De autobrand aan de Ierlandstraat werd even voor half zes ontdekt. De brandweer kon niet voorkomen dat de wagen grotendeels zou uitbranden. Ook twee ernaast geparkeerde wagens liepen door de hitte forse schade op. Het is nog onduidelijk wat de oorzaak van de brand is geweest, maar vermoedelijk gaat het om brandstichting.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 Dat concludeert de Consumentenbond na onderzoek. In totaal werden 20 zaken onderzocht waarvan 64% slecht scoorden. De onderzoekers namen bij Shabu Shabu Haarlem acht sushis onder de loep... die allemaal te veel bacteriën bleken te bevatten. Waarschijnlijk is de sushi te lang bewaard. Kanttekening, op versheid scoort Shabu Shabu laag... maar op hygiëne weer vrij hoog. Ook Sumo op de Oude Groenmarkt scoort slecht, voornamelijk op versheid. Izumi Zandvoort heeft ook nog verbeterpunten wat versheid betreft, al dus het onderzoek. Itoshi in Hoofddorp mag niet klagen. Die Ditoko staat met een score van 5,9 bovenaan de lijst. Muziek. Huig Molenaar, eigenaar van Jaarond Paviljoen Talassa te Zandvoort weer alles op alles zetten om een vrije horizon te behouden... voor deze en toekomstige generaties. En de ministers Kamp en Schulz van Hanegem bewegen... om de honderden windturbines in plaats van... in het zicht van de Hollandse kust te plaatsen... achter de horizon op IJmuiden-Ver. De actie wordt georganiseerd in samenwerking met de Stichting Vrije Horizon... Stichting Verplaats Windmolens en Bewoners Leefbare Kust... Op 24 augustus wordt gestart met het plaatsen van een 14 meter hoge mijlpaal voor de kust van Zandvoort. Dat is dus vandaag. Dus u kunt na twee uur, want dan is onze uitzending afgelopen, even een kijkje gaan nemen hoe dat eruit ziet. Um, en deze constructie wordt met platform geplaatst in het water tussen de Zandvoortse paviljoens Talassa en Ahoy. Op de boulevard Benaar strandafgang 18.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 Doel is om minimaal 50.000 handtekeningen te verzamelen. Deze worden medio september aan de beide kamers aangeboden met de boodschap... dat de turbines beter en sneller gerealiseerd kunnen worden op de ver 60 kilometer uit de kust... met voldoende capaciteit om tijdig en ruimschoots de doelstellingen voor duurzame energie te bereiken. Tijdens de actieperiode Verplaats Windturbines worden er tal van activiteiten rondom dit protest gehouden, waaronder een rijdend verzet-atelier op het strand. De actie zal op zondag 6 september worden afgesloten met een spetterende sundown party bij Strandpaviljoen Talassa, met medewerking van bekende kustbewoners en Nederlanders. De organisatie is nog op zoek naar vrijwilligers die zich willen inzetten om de handtekeningen binnen te halen. Dus mocht u twee of drie uurtjes willen helpen, meld u zich dan aan bij Esther Jansen via telefoonnummer 06-255-60818. Ik herhaal, 06-255-60818. Of u kunt mailen naar E. Jansen met dubbel S... Puntje CI apenstaartje gmail .com. En tot zover het regionale nieuws voor vandaag. Het weer in Zandvoort. Ja, vanochtend werden we verrast door zonneschijn, want die was niet voorspeld, maar goed. We houden het niet de hele dag en het begint al een beetje te kenteren. Vanmiddag kunnen we regenbuien verwachten met kans op onweer. Er waait een zwakke tot matige veranderlijke wind. De maximale temperatuur in Zandvoort komt vandaag uit op ongeveer 21 graden. En de komende week wordt het wisselvallig weer met grote kans op buien... en soms veel wind bij temperaturen rond de normaalwaarde. En dit was dan ook het veerbericht. En when me me me groot kan die radio wat zachter, nou dat kan je wat weet ik. Verdorie nog wat toe. Uh, luisteraars, wat dat ik voor u klaarstaan. Een mooie van Amerika. Uh, don't let me be. Nou, wat daar precies mee bedoeld wordt, wordt duidelijk uh, naar de volgende klanken. America. Mooi nummer, Dolly, toch? Ja, ja eerlijk. Ja. ja, lekkere muziek. Beetje dromerig, hè? Een beetje, nou Ja, we zijn een beetje dromerig vandaag, toch? Ja, dat is zo. Ja. Ja, ja. We dromen van het paal zitten, luisteraars. Ja. Ja, we gaan er vast nog veel meer over horen bij ZFM Zandvoort. Ja, dat denk en, ik wel. En dan neem ik u eventjes mee, dat doe ik dan dat samen met uh, Alain Clark... met uh, The Corner of the Street... I wonder what goes on outside my door. Some days, this crazy world, I don't want to be a part of anymore. Outside, far away, everyone in emergency. Outside of my window everything looks just perfect to me. Yes it does So why can the rest of the world be more like the corner of my street? full day like this, I wish everyone would just share my view. Out of the people I see, everyone knows exactly what to do. Mm, more than a block away, people they say aren't crying for help. Out here we can hear them Everyone's just enjoying themselves So why can the rest of the world Be more like the corner of my street Where the troubles are en dansen uh, naar Amerika om daar uh, te trachten internationaal uh, succes te gaan behalen. Nou, we gunnen dat natuurlijk van harte. Alain Clark. Dit was van zijn CD Colorblind. The corner of my street. The corner of my street. Don't care about the color of your skin. Pull well, the color vine no at the corner of my street. It don't matter what skin you're in So won't you come on by? And mm. maybe you can't make it, that's alright, Brother, won't you tell me what the corner of your street is like? Jammer, Dolly, in Nederland dat we eigenlijk ja, alleen maar succes scoren... met uh, Nikke en Simone en uh, Jan Smitten en uh, Frans Duitse. En, uh, nou, noem het allemaal maar op. He, allemaal ja, maar die... dat zijn natuurlijk de volkszangers. Dat zijn wel de volkszangers. Die, ja. die heeft elk land. Nee, Duitsland ja, nee, maar... kent zijn slagers, maar ook zijn grote zangers natuurlijk... die ja. ook internationaal door zijn gebroken, toch? Uh, ja, maar dat zijn dan weer de Engelstalige... Uh, uh, oh, dat bedoel je. Ja. Ja, shocking, ja. shocking bloom. Ja, maar Venus. goed. Alleen heeft natuurlijk in het begin ook geprobeerd met Nederlands repertoire. Ja. He? ja. Heerlijk. Ja, joh, De veel. manier waarop je me kust is heerlijk. <lacht> <lacht> Weet je, kan je het nog herinneren? Ja, ik niet, ik, ik, ik, <lacht> jij misschien wel. <lacht> Weet er niks meer van. <lacht> We hebben het over de titel van een serie, hè? <laughs> Potverdorie. Ja, nou ja, goed. Jij zei het zo overtuigend. Ik denk, nou, dat... Ik vond het gewoon en je, bent, je bent Zandvoortse En hij ook. Dus ik denk, nou ja. Misschien in de Haltestraat of zo. Oh, nee, nee, dat je de verkeerde nee, Halt hebt genomen. Ik had zijn moeder kunnen zijn, joh. Dat is. Nou ja, goed. Ja. Nou, het is leeftijd. Wat nou is, ja, tegenwoordig is... zegt dat inderdaad ook niks nee. meer. Het is eigenlijk hip, hè? Oudere vrouwen met jonge jongens. Of omgekeerd, hè? Uh, wacht even, ja, dat, dat was al lang uh, een trend. <laughs> dat is altijd al zo geweest. <laughs> dat is altijd. Ja, ja. De mannen met jonge ja, bloempjes mooi. bedoel je dan? Ja, van die ja. Uh, oude bokken met van die jonge blaadjes. Uh, nou, ja. Ja. nou ja. We gaan we gauw weer een plaatje krijgen. <laughs> ja, deze yeah, kite of hash, luisteraars. Er is een kite of hash. <laughs> en, uh, en daar ben ik niet kapot van hoor, die hash. <laughs> Hey Dolly, ze, ze bedoelt het goed, maar ze zegt het verkeerd. Manilo, razend populair bij de Amerikaanse vrouwtjes... maar ook bij sommige Europese en Nederlandse, hoor. Iedereen luisteraars is van de wereld, dat weet u toch, hè? Helaas uh, ons ontvallen, Thee Lau, met de zien. En dit is een uitvoering met uh, T en zijn vrienden. En die had hier een hoop. Dat hebben we de laatste maanden van zijn leven... live op televisie kunnen meemaken, allemaal.